1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De belangrijkste Syrische oppositiegroep heeft in Istanbul een premier gekozen... die een Syrische interimregering zou gaan leiden. Ghassan Hito kreeg 35 van de 49 stemmen. Hito werd in 1963 geboren in Damaskus, maar woonde decennia in de Verenigde Staten. Hij zal waarschijnlijk in de komende dagen zijn ministers aanwijzen. De Syrische Nationale Coalitie wil dat de interimregering zeggenschap krijgt... over de gebieden die in handen zijn van de opstandelingen... Het is onder meer de bedoeling om in die gebieden een eind te maken aan de wetteloosheid. Het plan voor een interimregering is onstreden. Critici vinden dat in een interimregering ook afgevaardigden van het huidige Syrische bewind moeten zitten. De Europese ministers van Financiën hebben Cyprus meer speelruimte voor kleine spaarders gegeven. Het is besloten dat spaarders met de goede tot 100.000 euro minder hoeven bij te dragen aan de financiële redding van het Cyprus. Volgens het reddingsplan waarover de EU-ministers van Financiën het afgelopen weekend eens werden, moest voor spaartegoeden tot 100.000 euro 6,75% belasting worden betaald en voor spaargeld daarboven 9,9%. Daartegen is veel verzet van de Cypriotische bevolking en ook elders in Europa en op de Europese beurzen heeft het plan tot onrust geleid. Nu is afgesproken dat Cyprus mag schuiven met de percentages. De komende dag stemt het Cypriotische parlement over het reddingsplan. De waarnemend burgemeester van de Gelderse gemeente Lingewaard... heeft een rapport over declaraties van de opgestapte burgemeester De Vries... aan het OM overhandigd. Het OM moet nu beslissen of De Vries wordt vervolgd. De Vries declareerde onder meer kosten voor het gebruik van zijn auto... terwijl hij volgens een onderzoekscommissie in werkelijkheid... met het openbaar vervoer had gereisd. Om de fraude te verdoezelen rommelde hij met de datum op declaraties... De vries stapte in oktober op toen er over zijn declaratiegedrag vragen kwamen. Dan het weer. Vannacht bewolkt. Morgen overdag soms wat regen of natte sneeuw. Het is verder vrij koud met 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. We komen nooit meer van de sneeuw af. Nooit meer? Nooit meer. Nee, ik krijg al uh, een, een, een mail binnen van Jeroen de Jong... over het gesprek dat ik net had uh, met Meerte van der Meer. Wat een prachtig boek en wat een beklemmende herkenning. Ik ben het gaan lezen omdat een lieve vriend daar is opgenomen... en er meer van wilde weten. Plots zag ik op papier een deel van mijn gedachten en denkbeelden. Deze gedachten waren als ledematen. Ze zijn al jaren bij me... Een deel van mij. Ik heb bewondering voor de openhartigheid van Mirte om hier zo over te praten en te schrijven. Goed, Jeroen. Nou, oh, dankjewel, Jeroen. Ja. Kijk, die complimenten um, mag je alvast incasseren. Pazen, P-A-A-Z. Psychiatrische roman uitgebracht door de House of Books. Daar hebben we het over. Maar we kunnen er ook over doorpraten. En u kunt bellen met 0800-1121. Um, ik wil in ieder geval van jou ook heel graag weten nog... voordat we verder gaan... Dit, dit ligt allemaal in de verleden tijd. Alweer ja. een paar jaar ja. achter je, denk ik. Hè? Ja. En um, hoe is het nu met je? Uh, nu is het goed met mij. Ja. Even kijken. Die mensen die, zich, uh, die Paas hebben gelezen, die vragen zich vaak af... En wat daarna? Ja. Ik, je stopt op het moment dat je buiten de deur staat. Ik dacht, als ik, als ik ooit een boek schrijf over mijn opname... Dat, ooit dacht ik dus die ene dag, direct toen ik naar de opname begon schrijven... <laughs> ja. dan gaat het ook echt alleen over die periode, want daar gaat het om. Ja. Dat vind ik zo bijzonder. Die wil ik proberen te verklaren voor mezelf. En ja... Sindsdien heb ik natuurlijk wel periodes gehad waar het minder ging. Goed, beter ging... Ik kreeg medicijnen die werkten. Nou, dat was hemels. Die, dus... werkt, die werkten tegen de depressiviteit. Ja, uh, dat was lithium. Dat was echt... Ik was meteen fan van lithium. Dat heb ik volgens mij ook... Dat is, oh, dat is zo open ik heb op mijn Twitterpagina ook. Groot fan van lithium. Ben ik nog steeds. Ik raad het iedereen aan. Ja, ja, ja. Ochtends bijt het bijt door de musli. Ik ja? doe het overal overheen. Nee, dat is, uh, die hielp mij heel goed. Na vier maanden stopte hij met werken. Dus toen begon de hele zoektocht opnieuw. Maar ik kreeg wel twee nieuwe diagnoses erbij. Of eigenlijk voor het eerst twee diagnoses die echt pasten. Dus ja. manische depressiviteit. Wat verklaarde waarom het steeds weer terugviel. En wat ook die enorme werkdrang verklaarde. Dat is dan de manische ja. kant. En tegelijkertijd als perger ook wat... Maar ja, wat je in het boek terug kunt zien... is de hele tijd observeren en rationeel proberen te maken. Hoe kan ik dit verstandelijk verklaren terwijl het allemaal emotioneel is? Hm. Waar ik vrij weinig van snap. En, ja. en is er dan ook een proces op gang gekomen... waarbij je die beide um, um, stoornissen... Uh, waar, waarop je ermee hebt leren omgaan, is er een strategie om met manisch depressiviteit en met Asperger om te gaan? Of hoe doe jij dat? Er is een strategie om ermee om te gaan... maar de kunst is om je daaraan te houden. Dat Want... is prachtig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is wel briljant geformuleerd. Ja. Ja. Dat is een... ja. Wat is de strategie? Uh, manisch depressiviteit, daar heb je... het is op zich een hele interessante stoornis. Als je depressief bent, dan moet je in feite gaan gedragen alsof je vrolijk bent, dus uit bed komen, eten naar buiten gaan, vrienden ontmoeten enzovoort. Gewoon jezelf in beweging brengen en houden. Als je manisch depressief bent, moet je het tegenovergestelde doen. Dus als je. Nou ja, je bent uh, als je manisch bent, dan ben je veel te druk en je wilt van alles en je wilt veel geld uitgeven enzovoort. En dan moet je, je gaan gedragen alsof je depressief bent. Dus eventjes geen andere mensen zien. Ja. Zorg ervoor dat je weinig geld uitgeeft. Doe alles op hele gezette tijden. Zorg ervoor dat je veel slaapt. Terwijl je als je depressief bent heel veel wilt slapen. En dan mag het niet. Dus dat is een nogal strikte regime. Ja, en zit dus alles schreeuwt in jou precies het tegendeel natuurlijk. op moment. Ja, want het is niet voor niets te stoornen is. Ja. Ja. Ja. Kan, je, kan je het een beetje? Ja, ik kan het wel. Ik heb echt medicatie erbij nodig. Ik heb het uh, zonder medicatie natuurlijk al jarenlang zelf geprobeerd voor ik werd opgenomen. Want zowel maisdepressiviteit als asperges en stoornissen die je uh, al je hele leven hebt, dat laatste is nog niet waar. Maisdepressiviteit kan later komen, maar bij mij was het al heel vroeg. Ja. Als je kijkt hoe dat zich ja. al uh, ja, ontwikkelde. Maar ja, alle mechanismen die ik me aan had geleerd om. Het toen te overleven, nou, die moest ik mezelf afleren op de paas. Die, waar, die hielpen tot het punt van opname en niet verder. Ja. En sindsdien leer ik gezondere strategieën aan. En leer ik om daar gezond eigenwijs in te zijn. Ja. Die vrijheid moet je ook ergens wel een beetje... Ja, je moet wel in... een beetje kunnen leven. Hè? Kijk, als ja. je voor het leven kiest, dan mag het ook wel een beetje leuk zijn. Ja. ja. Dus, ja zorgvuldig balanceren. Overigens, die diagnose manisch depressiviteit... werd er pas na je bezoek aan de paas van vijf maanden ja. uh, gesteld. Het, het gaat er eigenlijk helemaal niet. Je was, echt alleen maar, je was in die periode alleen maar depressief, is mijn indruk. Of is dat de manier waarop je er verslag van doet? Um, ik heb natuurlijk uh, vijf maanden lang samengevat... in 300 zoveel pagina's... Ja. Dus het is extreem ingedikt. Het eigenlijke boek was twee keer zo groot. Het is gehalveerd om uh, in de boekenkast te passen. Ja. En het manische... Kijk, wat heel vaak gebeurt in een psychiatrische romans... Uh, uh, ervaringsverhalen is dat mensen met terugwerkende kracht schrijven. Dus ik wist nog niet dat ik manisch depressief was. Maar als ik nu op terugkijk, dan zie ik dat ik toen... Ik wist helemaal niks. En ik wou het ook gewoon echt per seconde beschrijven. Ik weet het niet... Mijn behandelaren weten het niet. En het grootste probleem is dat ik steeds weer depressief word en suicidaal. Ja. Ja, en dat ik dan af en toe hartstikke obsessief bezig was. Ik heb honderden kraanvogels gevouwen bijvoorbeeld. Dan moest dat in één keer. Of tientallen keren dezelfde puzzel opnieuw gedaan. En dan moest dan steeds sneller. Duizend stukjes in twee uur. Duizend stukjes in anderhalf uur. Duizend stukjes in één uur. Gewoon het moet. Manisch, Deze. dat was manisch. Ja, ja. dat moest dat dan, ja. ja. En... Ja, je moet uh, choose your problems. Dat wordt op een gegeven moment ook de strategie. Ja, ik dacht ook, ik hallucineer als gek naar deze medicatie. Maar dat is echt het allerkleinste probleem wat ik nu heb. Ik had als ik ging liggen, had ik het idee dat mijn hoofd uh, van het bed afrolde. En dat vond ik prima. Ik vond het erg grappig. Ik dacht, ja, dat kan eigenlijk niet. Maar het is wel zo, maar het kan niet. Ja, ga je dat dan melden aan je psychiater? Het, antwoord, het goede antwoord daarop is ja. Voor alle luisteraars. <lacht> Meld altijd alles aan je psychiater. Maar ik dacht. Ja, nee, dit was niet het allergrootste <lacht> probleem. <lacht> ja. Um, we hebben hier in Casaluna een keer een hoogleraar bipolaire stoornissen gehad. Hey. Um, uh, van de Amsterdamse universiteit. Een van mijn Amsterdamse universiteiten. En die zei dat met name het manische, dat dat voor patiënten... eigenlijk nog veel erger kan zijn dan een depressieve. Ja, de schade kan veel groter zijn. Ja, ja. Maar ook, ook de ervaring, hè? dat er een soort, dat het soort, soort machine in je kop... Ja. Op, op toeren, op, op, wild wordt als het ware. En dat je maar doorgaat. Zo sterk heb jij dat niet, of herken je dat toch ook? Ja, je hebt twee uh, vormen, eigenlijk drie. Je hebt uh, type 1, dat is inderdaad de, de heftige echt bijna psychotisch, met wanen. Ja. Dat je... compleet iemand anders wordt. Dat je bijvoorbeeld uh, naar dat Albert Heijn gaat... om een supermarkt te kopen... in plaats van een pakje melk. Ja. En dat heb ik niet. Wat ik heb is uh, type 2. En dan word je gewoon veel te energiek. Je wordt irritant voor iedereen om je heen. Ja. Je wilt alleen nog maar dat boek schrijven. Je wilt niet eten, slapen. Hoezo slapen? Ik heb te veel ideeën in mijn hoofd. Ik kan wel gaan liggen, maar dat heeft geen zin. Want ik moet er toch weer uit om... Je brand jezelf helemaal op. En een van de theorieën is ook... Uh, tijdens die uh, manische of hypomane periodes brand je jezelf op... en dan vervolgens word je depressief, want je hebt geen energie meer. Ja. Ja. Zo slinger je van het ene naar het andere. Ja, en ik heb dan daar, dat gecombineerd met de derde variant. Dat is de rapid cycling variant. Dus dat dat heel snel gaat, die wisseling. Dat kan uh, een week opstaan, een week af. Dus je hebt wel na de paas toch heel veel dingen ontdekt over jezelf? Ja. ja, ja. Ja, kijk, die paas, dat was het begin. Ja. Dat was de kickstart. Daar hebben ze gewoon op de resetknop gedrukt en gezegd: Van alles wat jij tot nu toe over jezelf hebt gedacht, is fout. Nou, en dan moet je vervolgens de hele blokjesdoos in je hoofd ons erboven gooien en weer opnieuw gaan beginnen, maar dan van onderaf. Hm. Dus ja. Zijn daarmee ook de suïcidale gedachten weg? Dat ligt ook aan of de medicatie werkt. Dus... Als die niet werkt, komen ze terug? Ja, het ligt eraan. Het kan ook goed gaan, lang. Maar wat ik nu bijvoorbeeld merk, is... Ik heb medicatie die werkt. Nou, dat is geweldig. Echt ja. heel erg geweldig. Maar ik merk schaduwen... Van de depressies en de hypomane periodes, dan ja, ja. voel ik, ik zou nu depressief zijn geweest. Gewoon ja. dat je voelt dat je spierspanning anders is. Je, je voelt dat je benen zwaarder zijn, maar je weet niet waarom. Maar het is verdoofd of zo. Het is, die, die ernstige verschijnselen daarvan die zijn verdoofd, of zachter. Ja, het is, je, je, opeens besef je van: hé, hey, als ik nu die medicatie ja. niet had gehad. Ja, ja. dan was ik vanavond veel te lang doorgegaan met dit en dan had ik er niet kunnen stoppen het is ja, heel onwerkelijk. Ik vind het ook wel grappig. Dat je dat dan toch nog Registreer, heel voelt. Ja, ja. Maar dat was ook een vraag. Dan sta je er bijna nog. Althans, je kan het registreren. Nog één vraag over het schrijven. Maar misschien komen er anderen later wel. Uh, die, die dat uh, oproept. Als je, als je het had geschreven nog in de paas. Het, het hele verhaal. Hm? Zou het dan heel erg anders hebben gekregen? geklonken? Nou, het zou onleesbaar zijn geweest, om te beginnen. Ja. Ik zat er middenin. Ja, en maar je, moet, je, niet... je hebt afstand nodig gehad om het toch te kunnen schrijven. Ja, Dat... ja één dag. Ja. Dat was ja, exact genoeg. Ja. Het was wel waar. Nee, maar ik... Ja, ik, ik heb op een gegeven moment... Um, Alice uit het boek, die ja. vertrok. En toen dacht ik, nu heb ik niemand meer om mee te praten. Want zij was ook gewoon echt mijn klankbord. We ja. konden bij elkaar alles kwijt. Dat is de vrouw met dis. Ja, en zij ging weg. En ik had met niemand anders zulke intensieve contacten. En dat wou ik eigenlijk ook niet meer. Want ik was al bezig naar de uitgang te gaan in gedachten. Ik dacht, ik kan niet meer zulke intense vriendschappen aangaan. Hm. Want ik ga hier binnenkort weg. Toen dacht ik, nou dan koop ik een opschrijvingboek... en dan hou ik het gewoon bij, dan schrijf ik het maar van me af. Uh, eten was weer te laat. Waarom zit er weer die vervelende meneer naast mij op de kamer? Uh, het lijkt erop dat er weer buiten de rook wordt gerookt. Nou, dat heb ik maanden na de opname, heb ik dat eens een keer teruggelezen. En dacht ik, oh, dit slaat echt helemaal nergens op. Dat is gewoon alleen maar dumpen. Ja. Dumpen, registreren, dit gebeurt er en niet waarom is dit gebeurd. Maar dat is het wonderlijke, dat je dus acht, met terugwerkende kracht, had je het wel als herinneringen glashelder opgeschreven. Want het is tot in de details. Ja. Jij, je hebt er ook dingen hè, naar je hand gezet, dat neem ik aan. Maar het, uh, het is, tot in de details is het helder. Dus op een of andere manier heb je het wel opgeslagen allemaal. Ja, ja, ja. Ja, ik. Uh, dingen die mij fascineren, waarvan ik denk, hoe zit dit nou? Die onthoud ik blijkbaar heel ja. erg. helder. als ik ook terugkijk in mijn uh, geheugen nu dan. De paasperiode is gewoon in neonkleuren. Dat is dus nu. Ja. Maar dat is toch op het moment zelf niet het geval geweest? Daarom vraag ik het natuurlijk. Want op, op, de, moment op de momenten ik... van die hele die maanden van de donkerste en de, de zwartste depressie... was dat toch geen kleur? Nee, maar ik had wel door dat ik in een hele rare omgeving zat. Wonderlijk. Op een gegeven moment tegen het einde... Ik had het ook vaak over met mijn uh, psycholoog. En ik ging toen met mijn vriend naar de film. Toen was ik al heel richting beter. Richting de uitgang aan het gaan. En toen vroeg hij: Waar ga je naartoe? Ik zei: Ik ga nou, naar Alice in Wonderland. Hè? Nou, dat is wel heel erg toepasselijk in jouw geval. dacht <laughs> ik: Ja, zo kun je het ook bekijken. Dat is het, ja. ja. Zo voelde ik mij. Ja. Maar dan in een uh, wat psychiatrisch wonderland. Eens kijken of er luisteraars zijn die. Um met andere ervaringen of verhalen komen... misschien wel vragen aan jouw adres. ik zou ik me ook kunnen voorstellen. U bent uh, natuurlijk uitgenodigd, dat weet u, bij Kastelonen. 0801121. Uh, Maarten, goede Maarten, goedenacht. Goedenacht. Lex is de naam, niet? Ja, Lex is de naam. En Mirte. We zijn met z'n tweeën. Ja, ja. Wat, is duidelijk. Wat is jouw verhaal? Nou, ik uh, ben een lotgenoord... CQ-betrokkenen... bij Manitabcipiteit... Ja. Ik heb de leeftijd van 62 jaar en ik ben eigenlijk al 40 jaar onderweg met de ziekte. En Zo. ik ben heel veel verder gekomen, de laatste vijf jaar. En daarvoor is het een leidersweg geweest. En wat heeft dan die omslag teweeggebracht? Ervoor... Die omslag heeft teweeggebracht, er zijn verschillende dingen die daarbij eh, een rol spelen... Op de eerste plaats is het het accepteren van de ziekte. Als je daar tegen blijft vechten, dan heb je bijvoorbeeld verloren. Op de tweede plaats, ik heb diverse opnames gehad. De eerste opname is in 1978 geweest. En de laatste is in 2003 geweest. Ik ben 25 jaar regelmatig eigenlijk onderdek, hebben ze mij verschaft. Ik heb in een boek, in tweede leven, ik heb het helemaal niet meer zien zitten eigenlijk. Ik heb verschillende echtscheidingen meegemaakt, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Het allerbelangrijkste is als er een teleurstelling komt bij mensen die depressief zijn, dan is dat meestal de genadeslag. Als er iemand in de familie die uitvalt of verliest of een, ja, een, een, een, een schuld krijgt of weet ik wat dan ook, of een ongeluk krijgt... Dat zijn meestal de triggers waardoor eigenlijk het doorslag komt. Dan zit je in een rouwproces. En de rouwproces moet je uitzien te komen. De een heeft daar veel tijd voor nooit, de andere weinig tijd. Maar ik was eigenlijk helemaal klaar in het jaar 2006. En toen heb ik eigenlijk de handdoek in de ring gegooid. Oftewel de pijpenmerken gegeven. Ja, maar toch zit je nu met mij te praten. Dus wat is er daar is, is, wat is een boek uitgekomen van Monique Janssen en Jans Winkels, ja? een bekende psychiater uit Amsterdam. En daar staat mijn verhaal in, met betrekking tot ware verhalen over zelfmoordpogingen. Heb jij een zelfmoordpoging ondernomen? Eh, meerdere. Ik denk dat ik in, in, in zes pogingen ondernomen heb gehad. En ik ben de laatste keer opgen opgenomen geweest omdat nee, ik me heb willen verhangen. Ja. En toen ben ik in de psychiatrie in paas paastrecht gekomen. En toen zeiden ze, wij zijn hier om de mensen beter te maken. En we zijn hier niet om de mensen te begeleiden. Ja. Om er een eind aan te maken. En dat is ze dus kennelijk gelukt op een of andere manier? Want jij zat, neem, als je het zo nee, zou... dat is ze niet gelukt, want ik heb een bepaalde opname gehad. Ik heb hm. natuurlijk depakine en lithium geslicht gehad. Dat heeft meer ook gehad, hoorde ik net. Ja. Uh, lithium is naar mijn mening het beste product. Er zijn... Diverse middelen natuurlijk, dat ligt aan de gesteldheid van het lichaam, welke die je het beste kunt gebruiken. En het is eigenlijk goochelen voor de psychiater welk medicijn het beste ingesteld kan worden. Ja, het is wel soms even zoeken, dat begrijp ik. Dat, dat begrijp is zoeken. Ook, <laughs> maar als je het goede medicijn hebt, ja. dan heb je de fundering. Ja. En als je de goede fundering hebt, dan kan je daarop bouwen. Want je zei net, uh, Maarten, dat, ja. dat uh, je moet het accepteren. Je moet op een of andere ja. manier opgeven, ophouden om tegen die ziekte te, te vechten. Maar ja. wat heeft dat dan teweeg gebracht dat jij dat die laatste vijf jaar wel kan? Ja, dat is heel wonderlijk. Uh, het heeft bij mij het omslagpunt gegeven. Ik heb eigenlijk de handen ring gegooid. Ja. Voor mij hoefde het leven niet meer. Ik wou er echt uitstappen. Dus... Dat was dus uh, het accepteren van, ik had geen keuze meer of, of ik ga dood of ik accepteren. Ik had niks meer te verliezen. Toen ben ik uit de psychiatrie gestapt. Ik ben naar een zelfregiecentrum gegaan, waardoor ik eigenlijk leerde de regie voor mijn eigen leven hmm. in de hand te nemen. Zo. En dat was een gouden deal. En kun je, dat, kun je daar iets over zeggen? Wat dan de kern van, van zo'n... Ja, de kern van de zaak was eigenlijk accepteren. Ja. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Op de tweede plaats, of, ik zeg altijd zelf... de regie in eigen hand nemen. Ja, maar dat is soms zo moeilijk. Ja, dat is, is zo moeilijk, maar dat moet je leren. Heel strak ook. Ja. Dat dus ja. moet je echt leren. Ik heb ook een cursus gevolgd. Herstellen doe je zelf... Maar dat doe je niet alleen, dat doe je samen met anderen. Hm. Dus je hebt mensen om je heen nodig om eruit te komen. En ik heb de, ja mogen meemaken en het gaat steeds beter eigenlijk. Waardoor ik eigenlijk ook zeg altijd: luister naar je eigen gevoel en maak daarvan je doel. Hm. Dus je blijft bij jezelf, je kunt alleen bij jezelf blijven door niet te veel af te dwalen en goed te luisteren... naar wat anderen naar jou te vertellen hebben. En anderen moeten ook goed luisteren naar wat ik als wens heb. Oké. Okay. Nou, fijn dat je even wilde reageren, Maarten. Um, en, en, en nog fijner dat het, ook, dat het dan nog echt substantieel veel beter met je gaat... de laatste jaren. Daar ben ik blij om. Ja, dankjewel. En ik heb nog één eigen ding om af te sluiten, als dat mag. Yeah. Ik redeneer tegenwoordig zo dat ik zeg... het leven is een feest... Maar je moet zelf de slingers opvangen. Ja, ja dat is een, een prachtige uitspraak. Ik dank je wel. Goeienacht Goed zo. Nog. Dag Lijks. Um, van de Meer, accepteren. Is, oh, is, ik... ja, dat is toch weer zo'n <laughs> lastig iets, ja. <laughs> ik ben daar niet heel goed in, nee. nee. Nee? Maar is het wel waar wat Maarten zegt? Dat op het moment dat je... Oh, want ik heb het indruk uh, die jij um, maakte op mij, althans in het begin van het gesprek... Zo, van dat je jarenlang eigenlijk ook verzet hebt... Tegen je eigen ziekte, zou je ja, kunnen dat, zeggen. dat vind ik erg makkelijk gedacht. Ja. Want in feite accepteerde ik het zelfbeeld wat ik toen had. Namelijk, ik ben verschrikkelijk. Ja. En daarna kwam ik erachter dat dat zelfbeeld niet heel erg verder hielp. Ik moest mezelf een nieuw zelfbeeld aanleren met behulp van die paasopname. Dus... Dus wat ja. betekent dan het begrip accepteren? Zegt dat iets voor jou? Of kan je daar helemaal niks mee De Dat kan natuurlijk ook. Uh, mij zegt het weinig. Maar misschien is dat dan ook omdat ik heel erg uh, niet echt van het uh, emotioneel nadenken ben. Accepteren is, zoiets met, dat doe je volgens mij met gevoel. Ja. Nou, daar doe ik niet zo heel erg veel mee. Ja. Ik wil het eerder gewoon Begrijpen. logisch ja. Uh, uh, ja. duidelijk maken. En dan zie ik het eerder als... Uh, Oh, dat klinkt wel heel erg kil. Dat klinkt als een soort boons uit die televisieserie. Maar als jouw overlevingsstrategie niet werkt... neem dan een andere. Hm. Als je ziet dat je een probleem hebt... als mensen je erop duiden... dan zoek naar een oplossing. Ja. Dat... Accepteren. Nou, nee, nee, nee. nee. <laughs> ja. nee, nee. Ja. Ik begrijp het, geloof ik. Um, um... En ze zijn natuurlijk wel goed, ik kan andere dingen eruit pikken. Maar het is misschien ook leuk om uh, Agnes aan het woord te laten. Agnes, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Nou, dat is helemaal niet zo leuk hoor, om oh. een de telefoon te hebben. Oh, nee. Nee. Ik dat... heb veel bewondering voor, uh, voor degene die uh, open praten over psychiatrie. Ja. En ik vind dat het eigenlijk veel en veel meer moet uh, gebeuren... om uh, meer begrip te krijgen voor mensen die uh, daarmee geconfronteerd worden. Want dat is echt afschuwelijk. Ja. En uh, één onderwerp wil ik speciaal aansnijden en dat is toch de mensen die het leven echt niet meer zien zitten en uh, uiteindelijk vragen om een euthanasie. Heb je dat meegemaakt? Ja, vorig jaar is mijn zoon overleden aan euthanasie in de psychiatrie. En bijna hebben we al van iedereen reacties gehad van, hé, kan dat? Hoe is het mogelijk? Ja. En wij, hebben eigenlijk, uh, wij zijn de psychiater heel erg dankbaar dat hij onze zoon geholpen heeft. Was het een psychiater verbonden aan een instelling? Ja. En waar, waar je zoon ook en was dus opgenomen? Waar mijn zoon was opgenomen. En, en daar, mijn zoon was natuurlijk, dat doe je ook niet van de ene op de andere nee. dag, al jaren bezig. En daar waren de psychiaters die echt zeiden van, nou hij is diep en diep ongelukkig. En ze, ze zijn vanaf de grond begonnen om te kijken of ze iets voor hem konden doen. En uiteindelijk, toen hij weer steeds maar zei, ik wil uh, euthanasie... toen uh, was er een psychiater en die zei, wij willen hem wel helpen. Ja. Um, en wij begrepen het ook wel als ouders. Waar, waar leed jou, dat, dat, dat, dat vind ik bijzonder als je dat kunt zeggen... waar leed jouw zoon aan? Een persoonlijkheidsstoornis, depressie, uh, neiging tot wanen. Nou, een heel complexe situatie was het. Er was ook niet één duidige diagnose... En wat heeft jou maar de... hij ging wel steeds verder achteruit En op het laatst gewoon was hij niet meer aanspreekbaar. Hij had het helemaal gehad. En wij zijn zo dankbaar dat hij geen suïcide heeft hoeven plegen. Ja, dat is overigens, denk ik, behoorlijk uniek, wat je nu vertelt. Ja, dat is het ook. En daarom vertel ik het ook eigenlijk. Omdat ik ook wil dat er meer begrip voor... Ja, want er stond overigens wel in het parool uh, onlangs, ik geloof vorige week, een, een stuk van twee ouders. Uh, ja. Jan en Agnes. Ja, dat jo waren wij. Dat, wa dat was jij? Ja. ja. Johannes. Uh... Ja, toen hebben we ook gereageerd op de Kliniek, Omdat daar stond, de 30% van de aanvragen kwam van psychiatrische patiënten. Ik kon het me helemaal voorstellen. Ja. En toen dacht ik: wat is dat nog een, een, een gebied wat nog ontgonnen moet worden? En, oh. Want eigenlijk is het Ten zo... Ten eerste natuurlijk bij de psychiaters. Ja. Hoe, hoe kan je daar iets over zeggen? Hoe je dat dan um, tot stand hebt gebracht met z'n allen? Want dat is natuurlijk iets wat, wat je dan niet in je eentje kunt doen. Jij, jullie niet, je hebben andere mensen nodig. Hoe is dat gesprek bijvoorbeeld tot stand gekomen? Wie heeft dat begonnen? Nou, mijn zoon die riep al in 2005 dat hij uh, euthanasie wilde. En toen zei, zei ik ook tegen hem en mijn man ook... Nou, dat kun je wel vergeten. In de psychiatrie gebeurt dat gewoon niet. En dan is hij lid geworden van de NVVE. Want ik zei, ja, als je dan zelf iets wil doen... doe het dan alsjeblieft op een nette manier. Ja. En zij kunnen jou misschien dan adviseren. Want wij zagen ook wel dat het heel slecht met hem ging. En toen uh, heeft hij wel overal waar hij kwam steeds maar geroepen. Ik wil euthanasie en ik wil ja. dood en zo. Maar ja, je gaat eerst uiterst te proberen ja. om, uh, om te kijken of het toch nog beter met hem kan uh, worden. Hoe lang hebben jullie dat geprobeerd? Kan je dat in jaren uitdrukken? Nou, zes jaar, hè. Ruim zes jaar. Ja. Uh, maar hij was al vanaf 1998 uh, had hij al problemen. En het werd alleen maar erger, erger, erger. Maar... En, toen, uh, nou, en daardoor kon je ook zien dat ook bij sommige psychiaters die discussie wel heel langzaam op gang komt. En dat er meer begrip komt voor mensen die echt niet meer te behandelen zijn. En dan nogmaals, um, um, hij, zat, hij was voor jullie. Want er is dus een moment waarop je de hoop opgeeft. Ja, ja die, die wordt je wel meegedeeld als ze zeggen dat die niet meer behandeld kan worden. Dat, dat kreeg je te horen van. Ja, de, van ja de... we kunnen niks meer voor hem doen. En wie, zijn, wie, wie begon toen over euthanasie? Nou, hij er steeds. En in de kliniek waar hij het laatst was opgenomen... daar was het, waren psychiaters die uh, zich toch erin verdiept hadden... en die dachten van, ja, er moet toch, euthanasie zou toch wel mogelijk moeten kunnen zijn. Ja. En die uh, zeiden op een gegeven moment tegen ons van... uw zoon is de euthanasie gevraagd. Uh, ja, weet u dat? En wij zeiden ja. En toen zeiden ze, wat vindt u ervan? En wij zeiden, nou, als we naar hem kijken, begrijpen wij het wel... Want ook daar doe je jaren over, hoor. Want de eerste keer dat hij het zei, ja, dag. Ja, dan verzet je je. Ja, natuurlijk. En toen zeiden ze, we willen je helpen. We willen hem gaan helpen. Ja, en toen ging de grond even onder onze voeten vandaan. Want erover praten en, en dat het werkelijkheid wordt... dat zijn wel twee heel verschillende dingen. Dus daar heb je een proces van jaren doorgemaakt. Nou, een jaar, hè. Ja. Bijna een jaar. Want daarna gingen ze natuurlijk weer kijken of aan alle protocollen of overal aan was voldaan. En toen hebben wij ook in de familie en ook met mijn andere zoon en mijn dochter gesproken en zo. En ja, wij begrepen hem echt. En toen hebben wij gezegd: René, we staan achter jou. Wij gaan, uh, wij gaan niet proberen om je tot andere gedachten te brengen. Want dan wordt hij alleen maar nog beroerder van. Hm. En je hoopt natuurlijk in het hele traject dat er een moment komt waarop ze zeggen... hé, hey, we hebben toch nog wat kunnen vinden. Ja. Nou, dat is niet gebeurd. En wij hebben eigenlijk ja, daardoor toch geluk gehad... dat wij hem hebben kunnen begeleiden helemaal tot het einde. Dat, er, dat hij in onze armen is weggegaan. Met zijn broer, zijn zus erbij. Nou, en dan denk ik, wat vreselijk voor mensen die een suicide moeten meemaken... Ja. Dus dat is een de, beetje, daarom kunnen wij zijn heen gaan ook beter accepteren. Want die, want en ik je... wil pleiten dat daar gewoon meer aandacht voor komt. Nou, ik vind het ook, ook van jouw kant ne net zo bewonderenswaardig als ik dat van mijn gast uh, Meerte van der Meer vind... om zo uh, naar buiten te treden. Um, Dank je. Maar dat moet wel. Want wij zijn ook op de uitvaart heel open geweest. Want iedereen dacht, oh, wat zal hij gedaan hebben? Hij heeft niks gedaan. Ja. Hij had gewoon... Doorgezet. Zoals het nu gegaan is, kun je met. in alle oprechtheid spreken van een goede dood. Zeker weten. Het is een soort. echt een bevrijding voor je zoon geweest. Ja. ja. Hij heeft rust. Mijn man zegt altijd. als we het moeilijk hebben. bedenk hij heeft rust. En hij heeft geen pijn meer. Nou, De... zo is het ook. Um, er is dus ook een psychiater. of meerdere psychiaters moeten dat zijn geweest. Ja. Die. Um, hebben voor zichzelf hebben kunnen vaststellen... dat de, de euthanasiewet ja. de ruimte biedt om dit te doen. Ja, maar die biedt die ook. Want er wordt in de euthanasiewet geen verschil gemaakt... tussen somatische zieken en psychische zieken. Maar besluit het maar. Dus dat is natuurlijk ook het ja. probleem. Ja. En geef toe dat sommige mensen gewoon echt niet meer te helpen zijn. Ja. Je kunt toch geen tien jaar steeds maar andere pilletjes geven... En, je kunt, en ook niet iedereen wil dood en ook niet iedereen wil euthanasie. Maar voor degenen die daarbij blijven, vind ik dat die mogelijkheid gewoon er moet zijn. Zoals bij ons ook. En wij kunnen echt zeggen, we hebben hem in alle liefde laten gaan ja. omdat wij zagen hoe ongelukkig hij was. Ja. Ik vind dat... Goed dat je je uitspreekt, ook nu weer. En, en het was in. Uh, ik begreep dat het stuk in de parool was geschreven, mede in reactie op wat uh, het bericht op van. Die de levenseindecliniek, Levens ja, waar, over het taboe de, 30... om erover te praten in ja. de psychiatrie. Ja, 30% ja. van de aanvragen bij die kliniek is uh, psychiatrisch. Ach, vreselijk toch? Ja, dus dat zegt iets over het grote leed. Dat zegt, ja. Ja, ja over het dilemma. Agnes, um, ik dank je nogmaals. Ja. En ik wens je veel goeds. Dank je wel. Ja. En succes met het programma. Dank je wel. Dag. dag, en bedankt dat je me hebt willen aanhoren. Nee, dat heb ik met de, uh, liefde gedaan. Oké, okay, dag. Dag. dag. En het beste met Myrthe. Ja. ja dankjewel. Ja. Dag. dag. Um, ja, ik zit me af te vragen hoe ik dat aan jou dan... weer erop reageren, op dit verhaal? Ik ben wel benieuwd naar je vraag. Ja. Kan je het je voorstellen? Uh, nou ja, ik heb je verteld over... Um, dat je dan toch een soort wens hebt dat op, je, op het diepste moment van je depressie... dat als er een knop op je bed zat waarbij je ja. gewoon kon inslapen. Ja. Dat je dat elk willekeurig moment van de dag zou indrukken. Dat ja. is in feite Dus je bent heel dichtbij dicht dat gevoel geweest, dat moment eigenlijk. De uitvoering van het verlangen ja. geweest. Ja. Um, en we hebben ook vastgesteld dat jij het juist niet hebt gedaan. Nee, het, het gekke is... Uh, dat is ook heel treurig eigenlijk. Suicidaal zijn betekent niet dat je op het punt staat om zelfmoord te plegen. Het betekent alleen dat je continu geplaagd wordt door gedachten aan de dood. En dat gaat van een schaal van uh, denken van... Goh, ik, ik zie het gewoon niet meer zo zitten tot... Uh, ik wil niet meer tot... Uh, ik ga kijken naar methodes en naar tijd, plaats en dergelijke. Dat is een eigenlijk een heel breed scala aan doodsgedachten. Ja. Maar het wrange is, daar kun je heel oud mee worden. Je kunt heel oud worden met suicidaliteit. Als je het op de een of andere manier weet vol te houden. En dat is natuurlijk vreselijk. Mijn psychiater heeft wel gezegd dat hij patiënten heeft... die uh, hele ernstige lichamelijke ziektes hebben en depressief zijn. En ze zeggen, oh, die lichamelijke ziektes die kun je allemaal geven. Maar die depressie, oh, haal die weg. Ben je tegen euthanasie? Oh, in de in gevallen van, in, uh, als, als er een iemand is met psychiatrische klachten, ben je er dan tegen? Nee. Dat, is eigenlijk, dat bedoel ik eigenlijk met, met de vraag of je je kunt voorstellen... dat er momenten zijn waarop je in zo'n geval uh, euthanasie toepast. Ja. Nee, ik ben er niet tegen. Ik ben er zelfs voor. Maar het is ontzettend lastig. Ik heb het ook veel met mensen die in de psychiatrie werken over gehad. Ja. en Niet over mij, maar gewoon, hoe gaan jullie ermee om? Want ja. is dat niet... Heel raar werken met mensen die er eigenlijk niet zouden willen zijn. Ja. En het moeilijke is dat uh, psychische stoornissen zo vreselijk onvoorspelbaar zijn. Manische depressiviteit is natuurlijk daar een mooi voorbeeld uh, van. Uh, de ene dag hel je, de andere dag lach je. En dingen kunnen voorbij gaan zonder dat je weet waarom. Ze kunnen ja. weer opnieuw beginnen. Als het een ziekte is, kan het overgaan? Het is onzichtbaar. Dat is ook nog iets wat vaak, mensen vaak vergeten. familie ziet bijvoorbeeld al uh, uh, tien jaar lang... dat iemand erg ploeterd worstelt met zichzelf. En gaat naar een psychiater en zegt... hier, kijk, met dit pakketje problemen hebben wij gewoon te kampen. En dat kunnen we niet meer aan. Dus neem uh, mijn uh, zoon op of doe dit of dat. Ja. Nou, de psychiater die heeft een kwartier, een half uur of een uur... om daar een beslissing over te nemen. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat heel lastig vinden. Zij willen tijd, zij willen het kunnen volgen. Maar als patiënt denk je, wat nou volgen? Ik, vind, ik vond Stop. de reis hier naartoe al zwaar genoeg. En dan zeg jij, blijf eventjes een half jaar leven, want dan kan ik nadenken over of, of jij dood mag. <lacht> dat is tegenstrijdig. Dat ziet iedereen. Maar ik denk ook, stel ik was de psychiater. En jij komt naar me toe en zegt, ja, ik, gewoon echt serieus, ik wil uit naar ik zou me echt te pletter schrikken. Ik als arts ben alleen maar bezig jou beter te maken. Gezond te maken. Gelukkig te maken. Ja. Nou. Leg je maar wanneer dat jouw patiënt het beltje erbij neerlegt. En zegt. Ik geef het op. Ja. Dus ja. Ik ben er niet tegen. Ik ben er voor. Maar ik, het is ontzettend lastig. Ja, snap ik. Het is heel moeilijk vast te stellen wanneer ja. dan, eh, zoals de zoon van Agnes, eh, van, de, van de zoon van Agnes werd gezegd, die was uitbehandeld. Ja. En daar zag, dus niemand had daar nog hoop van dat het zou genezen. Nou, ik heb ook mensen op de paas gezien die dan te horen kregen, je bent uitbehandeld. Nou, Dat is natuurlijk de allerergste boodschap die je kunt krijgen. Wat gebeurt er dan? Dan gaan ze naar buiten. Ja, dat is het. Ja. En ja, voor de rest weet je niks meer, want ik was natuurlijk maar patiënt. En als patiënt mag je niks weten over andere patiënten. Laten we nog wat uh, muziek draaien van wat jij hebt meegenomen. Ja. Wat is het? Mijn bijna naamgenoot Marijn van der Meer. <laughs> You want you can be free. Spoken not a train away from me and take and home. Really, not like you've planned to stay. Just take the road ahead. I'll take a chance to leave the other side of sea. It's way. I don't care what they will say. I'm taking chances far away. I'll take a chance to leave. The other side of sea is waiting there for me. Wait, don't know. Don't know. Dat is mooie muziek, je Dankjewel, maar vooral uh, dankjewel Marijn van <laughs> ja, der Meer. Ja, goed. Je ja. hebt het weer meegenomen, dat is ook fijn. Het is uh, 19 minuten voor twee. We maken een uitzending met Myrthe van der Meer... over um, ernstige uh, zaken des levens. En er wordt op een zeer openhartige manier over gesproken. Dat vind ik bijzonder. Um, er is iemand die mij mailt... dat ze getriggerd is door de opmerking over Asperger... Je hebt gezegd dat het iets te maken heeft met het rationeel verwerken... in plaats van emotioneel verwerken. Kan je daar iets meer over vertellen, vraagt deze luisteraar. Hoe die diagnose paste in je eigen ervaringen? Um, even kijken. Hoe past dat in mijn ervaringen? Hielp het, om, misschien kan het zo geformuleerd worden, hielp het om het beter te begrijpen? Want dat wilde je heel graag. Juist toen je weer buiten was, wilde je heel graag beter begrijpen. Heeft die diagnose bijvoorbeeld geholpen? Ja, het heeft me sowieso heel erg geholpen... om uh, te stoppen met mezelf te veroordelen. Want Asperger uh, houdt in dat bepaalde dingen heel erg lastig zijn... terwijl die voor andere mensen ontzettend normaal zijn. En... Nou, namelijk? ja Heel simpel al, uh, zo'n gesprek voeren over een onderwerp, dat gaat me redelijk goed af. Dat kan ik gewoon, dan kan ik me focussen en dan weet ik op alles wel een antwoord te formuleren. Maar small talk of gewoon over niks praten of in een groep mensen over niks praten, dat vreet aan me. Wat gebeurt er dan met je als je er toch in terecht komt bij de koffieautomaat op een uitgeverij? Uh, dan gaan mijn hersenen echt in overdrive. Ik moet alles horen wat er gezegd wordt. Ik moet op alles een antwoord kunnen geven. Maar aangezien er zes mensen om me heen staan... betekent dat dus dat ik zes antwoorden moet geven. En die moeten ook zo afgestemd worden... dat ze niet alleen bij die afzonderlijke personen passen... maar ook bij het sfeertje wat nu in die groep hangt. Hmm. En zo begin je alles te passen en te meten... En het moet er natuurlijk uitzien. Want mensen mogen niet zien dat je er je best voor doet. Want dan wordt het kunstmatig en het gaat juist om een ongedwongen sfeer. Mm. Nou, al die regels die regenen dan over je heen. En er zijn zoveel regels op sociaal gebied. En mijn persoonlijke definitie van Asperger is... dat je continu een grote bak met regeltjes met je meedraagt... over zo hoor je je te gedragen. Als je met iemand praat, dan hoor je die persoon zoveel seconden per keer... In zijn ogen te kijken. Want anders hebben ze het gevoel dat je steeds wegkijkt. En dat vinden ze irritant. Dus dat leer ik mezelf dan aan. Ook al vind ik dat heel irritant. <lacht> ja. Ja. En zo je We over alles nadenken. En het heeft wel degelijk ook. Maar ja, dat, dat is dus. Hè, dat je jezelf minder veroordeelt. Dat zei je. Nou ja. Uh, dat is natuurlijk. Dat is. Dat je bent wel natuurlijk helemaal gestoord van binnen. Dat ja. voel je wel. En waarom kan ik dat niet? Waarom sloopt dit mij? Iedereen kan dat. Uh, nou ja. Daar, dan, dan ga ik al snel door naar uh, voordelen en gedachten van doe niet zo idioot. Uh, iedereen kan dit, inderdaad. Maar nou ja, door die diagnose, ja, daar schrik je natuurlijk van. En vervolgens dacht ik, oh dan kan ik dat dus gewoon niet. Ja, dat is erg vervelend, maar dat is dan wel een feit. Ja. Dus dat geeft wel rust. Fijn. Ik lees nog één mail voor van uh, Bram Schultingen... die het een uh, indrukwekkende uh, verhaal van je vindt. Die heeft trouwens een hele goede vriendin die uh, ook Meerte heet. Aha. Uh, hij heeft Meerte uh, ontmoet op hun gezamenlijke studentenvereniging. Ik citeer nu. Zij had al twee psychoses achter de rug en gediagnosticeerd... als de gelukkige bezitter van bipolaire stoornis van het schizofrene type. Maar. In de periode voorafgaand aan haar derde psychose... en tot aan haar gedwongen opname... ben ik haar steun en toeverlaat geweest... totdat ik moest toegeven haar niet te kunnen redden. Naïeve gedachten van mij om te beginnen. Haar depressies en vooral de manieren waren de manien, sorry, waren zo diep en allesvernietigend... dat ik er zelf ook bijna aan onderdoor ging. Drie maanden lang amper slapen en altijd op het onverwachte voorbereid. Ik heb mezelf wel kwalijk genomen dat ik haar op een gegeven moment moest laten gaan... En gedurende een lange nacht in de stad, waarvan ik haar niet kon weerhouden... ging het helemaal mis. Dit alles is nu een paar jaar geleden. En het gaat nu erg goed met haar en met onze vriendschap. Een leven met regelmaat en een juiste instelling op de juiste medicatie... hebben wonderen gedaan en daar ben ik erg dankbaar voor. Daarnaast heb ik een unieke inkijk gehad in de psychiatrie. Doordat ik met haar meeging naar haar psychiater... aanspreekpunt was voor zowel haar ouders als mensen op de afdeling... als ze in, in al haar wanhoop of wanen iets had gedaan... Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, bedankt voor deze uitzending en alle goeds voor jullie gast. Nou ja. <laughs> maar dat, dat, dat, één ding daaruit nog wel. Um, Naïeve gedachte voor mij om te denken dat je, dat je zo iemand kunt redden. Dat, is, dat raakt natuurlijk wel aan de omstanders. Wat mensen vergeten is dat die omstanders ook op de Paas komen, terechtkomen als patiënt, gewoon omdat ze zichzelf helemaal uitputten met burn-out en depressies enzovoort. Ja. Echt Naar, dat zijn ook gewoon mensen. Ja, ja. Wat moet je doen als omstander? Oh, je hebt een zo, ongelooflijk lieve vriend. Die, ja. je, die je niet heeft verlaten of die er altijd bij is geweest. Dat schrijf je ook. Um, goed voor jezelf zorgen. Dat zeg ik dan als iemand die daar erg slecht in is. Maar. Dus ik zeg maar dat het ook alsof voor de, dat voor de omstanders. Is. geldt het ook. Ja. ja, dat geldt voor de omstanders. Ja. Dus aangeven wat jouw grenzen zijn. Als je weet waar die liggen. Ja. En. Het lastige is wel dat mensen die aan het zorgen onderdoorgaan vaak om een bepaalde reden daaraan onderdoorgaan. Ja. Waarom ben jij zo pathologisch aan het zorgen? Is een vraag die je dan kunt stellen. En het is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. ja Niets is makkelijk in de psychiatrie. <laughs> um. Jij bent. Uh, overigens wordt er nogal gemorreld hè, aan de die psychiatrie. Er moet, meer, minder geld, er moet minder geld naartoe. Um, een, een, een psychiater onlangs heeft uh, gesteld. Maak een duidelijke scheiding tussen de basiszorg en de specialistische zorg. Dus dit soort opnames, zoals jij baat bij hebt gehad. En uh, de eerste lijn, uh, die via de huisarts moet lopen. En verwijzingen, kort, kortlopend. Is dat iets wat jou aanspreekt? Waarvan je denkt: ja, dat is zinnig. Of pas op, want dat is gevaarlijk? Ja, ik weet daar ja. te weinig van om daar iets zinnigs over te zeggen. Ja. Ik vind vaak dat soort plannen die zijn zo uh, megalemaan, megalomaan groot en meeslepend dat ik denk van ja en vindt de patiënt de uh, behandelaar dan nog wel. Ja. Nou, de, de angst is dat mensen, meer mensen met complexe psychiatrische uh, stoornissen op straat komen te staan. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is een, een gevaar van het plan. Maar goed, je, je hebt gezegd, ik kan me er niet over uitspreken. Je bent aan het schrijven. Ja, ja ik ben ja, nu schrijver. Het is niet het enige boek dat er komt van Mitter van der Meer. Nee. nee. Um, want da is dat wat je nu gaat doen? Word jij ben jij schrijfster geworden? Ja, door paas, door de paas en door het boek paas ben ik schrijfster geworden. Ja. Okay. Want, want jij ontdekte, aldoende dit is eigenlijk heel fijn om te doen. Of wat ontdekte je ja, ik, had natuurlijk, ik werkte natuurlijk daarvoor als redacteur... Ja. Ik was altijd al ja, verliefd op taal, structuur aanbrengen... verhalen verzinnen, fantasie. Nou ja, paas is waar gebeurd. Dat is gewoon het verslag van mijn opname. Nee. En... Niet in alle opzichten, toch? Is het, is het waar gebeurd? Nee, er zijn wel dingen aangepast om het anoniem te maken. Ja. Ook voor alle betrokkenen. Maar de volgende roman is echt een roman. Echt, echt verzonnen. Echt nep. <lacht> Dat is... Wat heerlijk. Ja, echt hartstikke nep. <lacht> En die komt in het najaar uit. Die en... komt in het najaar uit? Ja. Nou, dan moet je daar wel een tipje over oplichten natuurlijk. Ja, nou, hij heeft de titel gekregen. Ook nog maar heel recent. Kalf. En het gaat over een opa en een kleinzoon. Ja. Um, die... De opa, ik ben, dit is de eerste keer dat ik dit dus gewoon in de openbaarheid vertel. Ja, dus ja. ik heb het nog niet helemaal netjes... Beschouwd als een voorjaarsbroschure van de uitgeverij. Ja, maar dan is hij nog niet goed geredacteerd ja, ja, ja, enzovoort. Dat, ja. Het gaat over een opa en een kleinzoon die elkaar nog nooit hebben gezien. Die elkaar verafschuwen. Ze zijn <lacht> allebei acteur, ze haten elkaar. Dan wint de opa de Oscar. Ja. Dan wordt de kleinzoon nog veel jaloerser Maar de dag na die oorlog krijgt de opa te horen dat hij stervende is. Okay. Dus stuurt hij de kleinzoon de brief. Wij gaan een roadtrip maken door Nederland. En jij wordt mijn begeleider of je nou wil of niet. Want ik heb nog een appeltje met jou te schillen. Zo. Wat spannend. Ja, en ik heb wel van uh, lezers van Paas de vraag gekregen. Gaat het weer over psychiatrie? En over dezelfde thema's. Maar het gaat natuurlijk gewoon over... Waar Paas ook over gaat, over leven en de dood. Ja. En, en wat de leven. humor die tussenin ja. zit. Ja. Dat. Dus de belangrijke kwesties. Dus het gaat ook over leven. Wat, wat het leven ja. het waard maakt. Ja. ja. Wat maakt het leven voor jou, zo de moeite waard? Poeh, dat is zo'n lastige vraag. Um, dat het kan. Dat is het, denk ik. Ja, soms moet je met heel weinig tevreden zijn. <laughs> ja. ja, dan heb je nog geen roman mee, Meerte van Meer. Te meer. <laughs> met twee woorden, nee, drie woorden. Dat het kan. Ja. Goede titel voor <laughs> boek nummer drie. <laughs> Dat vind ik ook wel weer heel erg goed. Heb je, ging het goed? Wat? In het schrijven? Van oh. die tweede roman? Ja, ik moet nog, uh, wat was het, twintigduizend woorden... Maar oh, je bent nog niet helemaal klaar. Nee. Oh, ja, joh, ik dacht dat het af was. Ja. Eind april ik moet nog eventjes doorschuiven. Oh. Ja, je hebt echt een sneak preview Oké. Het is jammer dat je nou niks voor kan lezen. Ja, je even heel, kijken daar. wat er uit je, het hoofd. Je, kan je iets uit het hoofd? Nee. Heb je een laptop bij je? Uh, maar nee, het is hmm. Nee, ik niet. Nee. Dat vind ik jammer. <laughs> ja, dat, dat is. Dat is en Kalf, het geest is dat je ook een grote voorliefde heb voor meer koeten. Ja, oh, die komen er ook in voor. Wat is, wat is, wat verklaar, verklaar oh, je? Ze zijn gewoon geweldig. Maar dat zien niet veel mensen, tot mijn verbazing. Ik zie de verbazing op jouw gezicht van wat een ja. vredesnaam. Maar... Nee, dat is niet waar. Ik heb, ik, heb, ik heb ook wel eens op mijn buik gelegen om ze te fotograferen. Ik heb een Echt, sloot achter het huis. Ja. Oh, geweldig. En uh, wel met het mooie tegenlicht natuurlijk. En een beetje een soort schittering tussen ja, zilveren Ja, maar jij hebt het dan alweer mooier te ja, maken. Precies. Maar ze zijn al de briljant aan nou, zich. Ver, ver, ver, verleid mij eens tot, tot de schoonheid van, van de meerkoet. Kijk, dat kan jij en... namelijk volgens mij. Nee, wat ik er zo mooi aan vind, is het zijn echt de typische als ik ze zie dan denk ik aan Art Deco. Weet je wel, dat ja. hele gestileerde en organische en zwart-wit. Je hebt etsen van Jan Mankus, van een kraai, ja. zwart op wit en die kijkt dan omhoog naar zo'n vliegje. En dan denk ik: "Oh, zo'n meerkoet is Jan Mankus. Dat werk gecombineerd met Tiffany panelen. Gewoon, hmm. Helemaal teruggebracht tot de essentie. En dan tegelijkertijd hebben ze echt ontzettend rot karakter. En ze zijn oh ja? ontzettend zijn het ge gemeen. Ze hebben van die enge oogjes. Mijn... Van die scherpe snaveltjes. En ik ben er ook bang voor. Maar ik vind ze zo fascinerend. Om dat te kijken. Dus ja, ze... en gewoon om te zien hoe ze zwanen aanvallen. Eenden in elkaar slaan. En ze... ja, dat vind jij leuk. Ja, dat vind ik wel echt. Je bent dan zo klein en dan doe je dat. <lacht> ja, ja omdat het kan. Ja, omdat het kan. Ja. En ponies? Ponies, ja, ja, die zijn ook geweldig. Al die relatieve. Die rijtje, die, rijd, die je. Nou, dat, ik loop er vooral naast. Ik, doe, ik leer ze circuskentjes. Dus ik laad, maar waar, waar, doe je, waar doe je dat dan? Je hebt zelf ponies? Of? Twee, ja. En ik heb een pony in de buurt die ik train. Dus dan leer ik ze zitten en liggen en apporteren. Ja buigen. Dat vind ik ook ontzettend leuk om niet erop te zitten en te zeggen, jij moet dit doen, maar gewoon samen door zo'n bak rond te rennen. Ik heb een wortel en jij hebt vier benen en dan kijken we wat we daarmee kunnen doen. Hm. Gewoon vrijheid. Vrijheid in je hoofd vooral. Ja, dat is mooi hè? Ja. Als we dat toch eens konden bereiken. Ja. Um. Even kijken. Ja, we hebben nog een, een, een paar minuutjes. Wij zijn, ja, Ik heb het gevoel dat wij wel eens een beetje alles besproken hebben wat we kunnen besproken. Ja. Zometeen natuurlijk Renze Klamer van dit is de nacht van de EO. Er zijn wel weer een aantal. Uh, dat moet ik even heel snel lezen: een aantal uh, berichten. kunnen we niet als omstanders en collega's met z'n allen op vakantie... naar een land waar iedereen opnieuw moet beginnen met die sociale regels. Fair play, gelijke start. Ook zonder paasproblemen, althans, dat vermoed ik... vind ik het koffieautomaatgesprek ook maar een lastig pakket. Over de grens zijn weer zoveel andere regels of geen regels... in mijn beleving weliswaar. Maar daar is dan ook geen koffieautomaat. Um, nou ja, er is er nog iemand die... Uh, vooral over herkenning... Er zijn meerdere luisteraars, veel luisteraars... die uh, hun, hun herkenning uitspreken. Aha. Um, en dan morgen het boek gaan kopen. <laughs> dus dat is ook heel prettig. Renze, wat ga je doen na tweeën? Die schrijft even gauw aan, de ja. presentator van na tweeën. Goedenacht. Ja, We na, hebben we? eigenlijk een, een bijzonder volle nacht, bovengebruikelijk. Ja. Ja. Uh, namelijk uh, Hoempo. Ja. Het is oh. natuurlijk de halve finale van de ja. World Baseball Classic. Ja. Nederland staat erin. Ja. Het is niet echt een hele grote sport in ja. Nederland, maar toch zijn we er als land best wel heel goed in. Dus we hebben zelfs een oud international die aanschuift. Nick Stuifbergen. Leuk. En wat leuk is, dat het, hij is de broer van een van de spelers die vannacht ook echt in de halve finale staat. Wauw. Uh, dus is gaat het helemaal Het begint om twee uur, geloof ik. Begin om twee uur? Ben jij een beetje een honkballiefhebber? Nou, eerlijk gezegd niet. <laughs> Nee, dus ik heb even me goed ingelezen vandaag. Hoe werkt dat spelletje eigenlijk? Oh, het is zo'n mooie sportbal. Ja, jij wel? Ja, ik. Ja, ja, mijn vader was honkballer. Die was achtervanger bij uh, HCW, een bu grote bussumse club. Ja. Overigens was hij er al mee gestopt toen ik geboren werd. Maar ik ben wel vorig jaar zomer met mijn dochter nog eens gaan kijken... op het EK uh, honkballen bij ah. een wedstrijd van Nederland. Het okay. is een fascinerende sport. Onder andere vanwege het ritme. Nee, dan, dan gebeurt er de hele tijd niks. lopen ze een beetje... Ah, ontspannen, dus, weet je, ja, Zo Zo'n inning kan ook heel lang duren, toch? En dan, dan op een gegeven moment. Eens, bam, ja. dan is dat alles op schrap. Dat is, dat is, dat, dat is een uh, aspect. En, maar ja, die ballen gaan zo hard. Ja, ja ik, ik denk dat bij de gemiddelde Nederlander blijft het een beetje bij die gymles steken op de middelbare school. En daarna doe je er gewoon nooit meer iets mee. Ja. Dus ik, ik, ga met, uh, ik ga ook met, uh, met pure interesse graag vanaf kijken ja. hoe, hoe werkt het nou precies. Laat je verleiden. Kunnen jullie meekijken hier? Ik denk het wel, dat gaan we proberen hier op een ja. televisiescherm. Dat hoop okay. ik ook voor, voor Nick Stuifberg, de Oud International. Ja. Anders kan hij ja, zo nee. goed volgen. <laughs> en we hebben Theo Plasgaard, die, die volgt live met Flitsen. Okay. die zit er live bij. We hebben nog iemand die daar in het stadion zit ook. En doe je nog dus, andere uh, dingen? We doen ook nog andere dingen. Ja, we praten even na over, uh, over Yunus. dat is gesprek ja. wat vandaag op de Dag uh, plaatsvond. Dat plegen uh, kind van die lesbische ouders. Ja. Uh, we hebben ook nog iemand aan het eind van de uitzending over de Boekenweek, een schrijver. Uh, en we hebben het over werkloosheid, uh, ook samen met een uh, arbeidspsycholoog. Okay. Dus mensen die dan luisteren en die, uh, die werkloos zijn, kunnen ook wel tips vragen. Dat allemaal na tweeën. Dankjewel. Succes, Rente. Um, Meerte, tot slot, hoe is er op jouw boek... Ge... Heb, krijg je veel reacties van, van, van lezers? Heel veel, ja. Ja, dat vermoed ik al. Hè. Dat merk ik een beetje aan, hè. de reacties hier. Uh... Jij krijgt ze ook. Ja, ik krijg, nou, ik krijg <laughs> nu op, jou, op het gesprek met jou. En wat is de teneur van die reacties? En wat doe je daarmee? Um, de meeste zijn dat mensen uh, herkenning voelen. Ja. En dat vind ik aan de ene kant echt geweldig. Want dat betekent dat ik gewoon een boek heb geschreven waar anderen zich echt in kunnen leven. Ja. Aan de andere kant vind ik dat heel treurig, want je wilt natuurlijk niet dat mensen hetzelfde gevoel dat het dat gevoel herkennen. Ja. Maar dat dus, dus ken ik heel veel. Ja, ja en ik kan daar ook niet allemaal op reageren. Ook omdat ik al snel last heb van een muisarm... om maar weer zo'n probleem te noemen. Dus ik moet mijn aantal typuren beperken. Ja. En ja... Ik vind het wel... Uh, ja, het blijft toch wel een lastig onderwerp. Ja. <lacht> <lacht> een statement van het jaar. De statement van de, van de, van de Psychiatrische opnames. Ja. <lacht> <lacht> maar ik vind het wel heel fijn om te lezen... dat mensen iets aan het boek hebben. Ja, dat begrijp ik. Ik vind het bijzonder... Ik kan het iedereen aanbevelen. Veel succes. Dank je wel. We kijken uit naar Kalf. Kalf, ja. Goed zo. Najaar 2013. Goed. Gast van morgen is Elske Schouten. Die is de gast bij Nathan Plas over Movies That Matter. Geëngageerde films, Amnesty. De openingsfilm is verontrustend. The Act of Killing. Maar zometeen eerst. Dit is de nacht van de eeuw. Dag.